Middernacht, begin van zondag 22 januari, René van Brakel met het NOS-journaal. De bewoners van 260 flatwoningen in Rotterdam-Zuid brengen de nacht ergens anders door. Ze moesten hun flat uit omdat er geen elektriciteit is en ook de noodverlichting het niet doet. De stroom viel uit na een brand- in een elektriciteitskast. Dat vuur kon snel worden gedoofd, maar er hing veel rook in de flat en overal viel de stroom uit. Eerst werden 30 woningen op de eerste etage ontruimd en later werd bepaald dat de bewoners van alle 260 woningen weg. Moeten. Een vrouw is met ademhalingsproblemen naar een ziekenhuis gebracht. Geëvacueerden die niet bij familie of vrienden terecht kunnen... worden opgevangen in een hotel in Rotterdam. In de ochtend moet duidelijk worden hoe snel de bewoners weer naar huis kunnen. Bij een schietpartij in Zwolle is een jongen van 17 zwaar gewond geraakt. Hij liep afgelopen avond met andere mensen over straat... toen hij meerdere malen werd beschoten. De jongen is vermoedelijk een aantal keer geraakt. Andere voetgangers bleven ongedeerd... De politie heeft één persoon aangehouden. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het is ook onduidelijk waarom de jongen in Zwolle is neergeschoten. Een snackbar in Rotterdam is voor de tweede keer in 24 uur tijd overvallen. Vijf of zes jonge mannen bedreigden vanavond de medewerkster met een mes. Ze gingen er met de la van de kassa vandoor. Gisteravond werd dezelfde medewerkster door twee mannen bedreigd. Toen maakten de overvallers sigaretten en geld buit. In de eredivisie heeft FC Twente thuis eenvoudig gewonnen van RKC Waalwijk. Trainer Steve McLaren, die zijn rentree maakte in Enschede, zag zijn team winnen met 5-0. Heerenveen won uit tegen de Graafschap met 2-0 door doelpunten van topscorer Bas Dost. En Excelsior won thuis met 3-0 van NAC. Het weer vannacht in het noorden kans op een bui gaat graad of 5. Avondag bewolkt en Er staat al een stevige wind en het wordt 8 graden. Tot zover het Nationaal. Journaal. AMB verkeersinformatie de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt zijde is de bijknooppunt zijde is de parallelrijbaan dicht. Verkeer wordt daar omgeleid. De weg is waarschijnlijk om één uur weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij de overnachting. Elke avond of elke zaterdagavond live vanuit het College Hotel te Amsterdam. En ik interview dan iemand die hier in een kamer even tot rust mag komen. En ja, hij werd aangekondigd als cabaretier in het uh, oog op morgen. Maar hij is natuurlijk veel meer. Hij is echt een bevlogen radiomaker geweest van uh, shows als uh, de Steen en Been Show, maar ook Spijkers met Koppen. En natuurlijk is hij ook televisieman. Kopspijkers En tegenwoordig, wat vindt Nederland? Of echt waar? Ik heb het over. Jack Spijkerman. En ik klop op de deur van kamer 108. Nou. Oh, sorry. Mag een mens op televisie kijken? Oh, Jack, wat ben je aan het kijken dan? Goedenavond. Ik zat schaatsen te kijken. Schaatsen? Sprintkampioenschappen. In Amerika, geloof ik, hè? Ja, in Amerika. Spannend? Nou, nou, ja, nou ja, het is niet zo spannend als allround wedstrijden. Ik zal het geluid uitzetten. Ja, graag. Wust uh, is tweede geworden. Als mensen het willen volgen, dan kunnen ze naar, naar Nederland 1 gaan, zie ik. Ja, Nederland 1. Het, het zijn de sprintkampioenschappen. Bevalt je hotelkamer? Nou, dit is een, is een vrije kamer. Dit is, dit is echt vrij. Dit is, er staat een, een, een groot bed. Dat is altijd al goed op een hotelkamer. Dat er een groot bed is waar veel in kan. Uh, dat je er niet uitdondert als je er met z'n tweeën in gaat zitten. Of in liggen, of uh, staan, of springen. Met aan twee kanten uitzicht. Uh, uitzicht Am op Amsterdam. jouw buurt, hè? Ja, Amsterdam, Amsterdam-Zuid. Uh, uh, Café Wildschut hier, hier iets, iets, iets, iets verder. Kom je daar vaak, Daarnaast Wildschut? Bijna, nou, zomers hebben ze een geweldig terras het is dus, dus lekker zitten daar. En het, het, het verkeer komt langs en de fietsen mensen langs. Eh, prachtige bibliotheken hier, hè? Hier, hier om het hoekje. Ja. Voel je je dan ook thuis ook je... in deze buurt? Ja, ja, ja. ja. Ik woon nu uh, vanaf een uh, 34ste, geloof ik, in Amsterdam. Dan ga je langzaam wel Amsterdammer voelen. Je wordt nooit echt Amsterdammer als je er niet geboren bent. Helaas. Je blijft een man van de zee. Ik, ik blijf een uideraard. Maar ik, ja, zolang ze mijn hand, uh, voel ik me zeer thuis in Amsterdam. Ja. Uh, ik wou even toch even, ja, over die hotelkamer. Want jij hebt natuurlijk lang getoerd in de jaren tachtig... met je cabaret, hoeveel ja. en was. Uh, hoe was dat? Want dan blijf je waarschijnlijk ook vaak in hotelkamers overnachten. Mis je dat niet? <laughs> nou, uh, ja, uh, in die zin... Uh, je, je, je reist heel Nederland, dus je bleef niet overal slapen. Omdat je, als je in Den Helden moet optreden... en je moet de volgende dag naar Maastricht, is het niet handig. Wat we wel altijd planden, waar we altijd bleven slapen, was Groningen. Uiteraard. Stad Groningen, de leuke stad om uit te gaan. Ik zou daar de afgelopen week overigens weer uh, blijven overnachten. Erik van Muiswinkel toert nu met zijn nieuw programma... met mijn oude muzikanten. En uh, traditie is dat ik dan altijd meega als ze in Groningen zijn... want dan gaan we weer in Groningen stappen. Er kwam nu uh, een, een kink in de kabel, waardoor niet door is gegaan. Dus ik ga nu over twee weken mee naar Roermond Dan blijven we daar weer slapen. Dat zijn wel leuke evenementen, daar maak je veel mee. In Zeeland bleven we ook wel vaak, Middelburg, altijd slapen. Het wordt geweldig meegemaakt dat iemand stond er in de kroeg... S nachts in Middelburg na een optreden met een hoop drank op. En er komt een dame naar me toe in de kroeg en die zegt... Jezus, in het echt ben je nog lelijker. En ik kijk dan en ik zeg, god, dat is voor het eerst dat ik een paard hoor praten. Ik vond het vrij, <lacht> vrij atrem van mezelf. Maar even laten staan er drie enorme bomen van zeeuwen omheen. Ja, je hebt mijn zus beledigd. Nou, we moesten de tent uit. <lacht> Pas op, ik ben ook een ziel. Nou ja, maar ik heb dit tegen zeeuwen, want de leukste optredens uh, hebben we heel vaak gehad in, in Zeeland. Middelburg is voor mij nog steeds de cabaretstad. Ja, jullie deden daar weekendjes ook, hè? Wij deden daar met het hele cabaret, uh, weekenden, de Nacht van Middelburg. Ja. En met het hele cabaret is. Allemaal cabaretiers, maar ook bands. en de Munnik gingen dan vaak mee. Van Dikhout, uh, Pascal van Bluff kwam wel eens langs. Uh, de jongens van die, van, die, van, die, uh, van, van, van die hele band. Uh, dan deden we de Nacht van Middelburg. Dat was een eenmalig optreden. Dan, dan, uh, de Gerard Pijs, helaas overleden. De directeur van het uh, theater daar, uh, vorig jaar over, twee jaar geleden overleden. Uh, die organiseerde dat... Uh, we schreven dan smiddags met alle cabaretiers. Van Muiswinkel, uh, Niet Uit Het Raam. Uh, wie er ook allemaal waren, Bram van Meulen. Nou, iedereen kwam mee. We schreven een heel nieuw programma. Met smiddags geschreven, Lebbens en En dat voerden we s'avonds avonds eenmalig uit. We hadden als één voorwaarde. We wilden niet betaald worden, maar we wilden goed ontvangen worden. We wilden in een hotel. Onze vrouwen moesten goed verzorgd worden de hele dag. En onbeperkt zuipen. Ja, ik heb het één keer gezien, dat optreden. Het was fantastisch. En je bent er een keer geweest? Ja, ik ben er daar zeker een keer geweest. Ja, ja ik, bedoel, oh, ik was in Zeeland. Dat, dat lacht ons helemaal ja. kapot. Nou, het, ik merkte ook dat jullie zoveel lol hadden... omdat jullie natuurlijk altijd aan het toeren waren... en plotseling zaten jullie met z'n allen op één plek. En kwamen we elkaar ja. tegen. En dat bruiste. En er kwamen er allemaal theaterdirecteuren en die zeiden... Uh, maar als je datzelfde programma dan op de zondag aan ons komt doen... ze we nee, het is eenmalig. Alleen die avond in Middelburg, die nacht eigenlijk... want het speelde bijna de hele nacht door... Alleen daar. Het was ons feestje van de, van de, van de cabaretiers. Mis je en, dat? Nou, nou, de cabaretiers zien we natuurlijk nog veel. Uh, die, die spreken hey, ook allemaal. Zo'n evenement. Al. Dat zo soort dingen. Ja, Samen ja, ja. iets maken in één Samen dag. Samen iets maken. Nou, hebben we, hebben we vorig jaar nog gedaan. Uh, Jeroen van Merwijk ontdekte dat Herman Finkers nooit een prijs had gekregen. En dus Jeroen mailde ons allemaal van... Jongens, Herman moet een prijs. En die had bedacht de veer in de reet. En er werd een bus geregeld... En op een uh, zondagavond uh, moesten we ons melden bij het Amstestation... en daar stapte hij in uh, Paul van Vliet en Freek de Jonge... en uh, Ivo de Wijs en Erik van Muiswinkel en uh, Bert Visser. En, hele, maar, oude <laughs> hele oude bus. Allemaal <laughs> oude ook, mensen. Maar ook, maar, ook, maar ook niet uit het raam. Oh, ook, ook Lennet, nou, die zijn ook al oud. Ook Lennet van Dongen. <laughs> ook, ook oud. Ook, ook, nee, die zijn niet allemaal oud. Nou ja, en, ja. Lennet, Lennet van nee, Dongen ook ja, oud. Okay, ja. uh, nee, Hans Teeuwel was er niet. Uh, Lebbensie, Jansen. Nee, nou ja, goed. De, de, een bus vol cabaretjes. Die reden naar het huis van uh, Herman Fingers, die van niks wist. In de bus bleek Freek... Wij zeiden, God, Freek heeft een gitaar bij zich. Maar dat was wel goed, want Freek zei in de bus... We gaan een lied schrijven. Ze hebben in de bus met elkaar een lied geschreven. Uh, de bus werd geparkeerd op het erf van Herman Fingers... die van niks wist. Zijn vrouw wel, want die wist dat we kwamen. We hadden zelfs een auto bij ons met uh, catering. En uh, daar kwam het, nou ja, het halve Nederlandse cabaret... de boerderij van Herman Fingers binnen. Een lied gedaan, gezopen, gelachen... En toen weer vanaf Twente weer helemaal terug naar Amsterdam. Dat zijn toch unieke dingen, hoor. Wie was het leukst in de bus? Nou, er, wa nee, er was niet zo'n strijd wie het leukst was. Nee, er was, niet, er was een beetje een samenhorigheid van we gaan een leuk lied maken. Nee, nee er, was, er was niet zo'n strijd. Het enige jammer vond ik dat Joep niet meeging omdat Freek meeging. Is het toch jeez, altijd zo'n vet? Ja, blijkbaar. Dan denk je, man, hou het toch op. Dat, dat, dat, dat, dat moet je toch eens laten vallen. Dat is, ik snap dat nog steeds niet. En uh, wat vond, was Vinkers overvallen? Want dat... Herman was ontroerd. Herman, uh, die, die, die woont uniek, die heeft een hele oude boerderij, heeft die steen voor steen zelf gebouwd. Hij uh, heeft een, uh, onder zijn huis ook een kapel, daar ja. heeft hij Gregoriaans voor ons gezongen. Op het landgoed ligt de urn van Willem Wilming, een van de mooiste tekstschrijvers van Nederland. Ligt op zijn landgoed. Uh, nee, uh, hij, was, hij was echt ontroerd. Dus en waren Heer... eigenlijk meer op bedevaart. Nou, bijna. Herman was, die was, verbijsterd. Ja, daar komt hij. André Manuel, ja, en schieten we nu al die namen er binnen. Die, die, daar stond een enorme bus en dan komen, komen allemaal mensen uit, die, om hem te eren. Jeroen had, had van, van Merwijk, fantastisch georganiseerd. Een kunstenaar had een enorme reet van hout gemaakt met een veer erin. Dus de prijs staat er ook echt. Dat hij nooit een prijs heeft gekregen. Helemaal heeft nooit een prijs gewonnen. Zeg, maar over ja. drinken gesproken, ik zal uh, snel even dan uh, de Roomservice bellen. Want, uh, ja, een biertje graag. Ja, toch? Ja, ja, ja, het is zaterdagavond en dan was het vrijdagavond of dinsdagmiddag. Een biertje graag. Want ik hoorde al dat jij af en toe wel van een biertje kon genieten. Maar <lacht> het is de zwaarheid allemaal, toch? Ik ben een biertje drinken. Ja. ja. Dat is helemaal niks. Ik ook, dus. Ik drink geen wijn. En uh, kan dat dan later worden op zo'n avond als, uh, als deze? Ja Dus Er is, uh, geen commissie van toezicht uh, die zegt, uh, meneer, we moeten naar bed toe. Nee, maar goed, je, je wordt wat ouder natuurlijk. <laughs> de goede goedenavond, ja, goedenavond, u spreekt met Kamer 108. <laughs> ik wou graag, uh, nou, doet u maar uh, voor uh, de heer Spijkerman twee biertjes. Dan neem ik er zelf uh, een fluitje, want ik moet een beetje het gesprek uh, blijven leiden. <laughs> Tot zo. Komt er zo snel mogelijk. Ze komen eraan. Wij nemen ook altijd even heel kort de week door. Ik weet niet of dat met jou kan, want ik wou het heel even hebben met jou over... ja, een van de hekelpunten van afgelopen week. Ajax-AZ, voor jou toch. Overstel beetje, Laura. Nee, Ajax-AZ moet voor jou toch een struikelblokje geweest zijn. Uit de KNVB-beker geknikkeld. Ja, ja, ja. AZ was beter, hoor. Ajax speelde gewoon niet goed. En morgen weer... En morgen weer tegen mij. Maar dan Zet. in Alkmaar? En ik ga altijd altijd vanuit dat we winnen. Dat is anders, anders hoef je niet te gaan kijken. Als je nou van tevoren denkt te gaan verliezen. dan hoef je niet te gaan kijken. Dat heb ik ook in Nederland zelf al. Ik ga vanuit dat we winnen. Ook dat we kampioen worden. Want waarom zou ik anders gaan kijken? Maar het gaat het ook niet goed. Maar wat gaat niet goed? Het veld niet of wat er. Uh... Nou, bij de club, dat is verschrikkelijk wat daar gebeurt. Ik vind dat, dat Johan Cruijff. Hoe een bewondering ik ook heb voor de, voor de, de voetbalmeester Johan Cruijff... en de trainer die hij ooit geweest is... vind ik nu dat hij de club helemaal naar de kloten heeft geholpen. En dat hij zelf geen enkele verantwoordelijkheid neemt... want of zijn dochter is jarig of hij is op vakantie op Mauritius... maar hij is er niet. Hij laat alleen Jaap de Groot van de Telegraaf... allemaal hele nare dingen opschrijven. Hoewel ik wel eens denk dat Jaap de Groot het allemaal zelf zit te schrijven... en dan een Cruijff vraagt, vindt het goed dat ik dit ook nog even... Het is... Het is kapot maken, wat ze doen. Maar jij zegt, kruijf maakt de club de kapot? Ja, de club. Uh, maar maken. toch uh, loopt iedereen achter kruijf aan? Nou, niet iedereen. Maar kruijf heeft enorm veel invloed. En, en uh, hij heeft de Telegraaf achter zich. En de Telegraaf wordt door een grote massa gelezen. En er wordt aantoonbaar soms gelogen. Een klein voorbeeld noemen: Wim Jong hoor ik op tv zeggen: ik word tegengewerkt, want. Uh, ze betalen mijn facturen niet. Maar hij wist donders goed dat de financieel directeur... Jeroen Slop van Aijks had gezegd... Wim, ik kan voorlopig je factuur niet betalen. Want je, je weet dat je contract nog niet rond is. Dat wist hij. Daar was hij ook mee akkoord. Maar de Marza heeft de Telegraaf gelezen. En die hebben gelezen... Tjonge, er wordt die jonk ook nog tegenwege. Ze betalen zijn facturen niet. Dit soort dingen gebeurt heel veel. Gebeurt echt heel veel op de ogenblik. En, en om de een of andere reden. Moet iedereen die ooit met Van Gaal iets te maken gehad heeft, moet eruit. Hè? Uh, Blind moest eruit van krijgen. Waarom moet Blind eruit? Die is altijd goed, altijd goed geweest. Maar is onder Van Gaal groot geworden. Uh, David Ent, elftalbegeleider, moest eruit. Is Wacht ooit, even ooit, ik Ja, praat vertel hoor, eens hoor. verder. Ja, is ook onder Van Gaal daar, daar groot geworden. De hele medische staf moest Komt eruit. Ja? Niemand wist wat er mis was met de medische staf. Het, het, is, het is een rare strijd... Terwijl ik denk, vorig jaar waren we financieel. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Vorig jaar waren we financieel gezond. Dank u wel. Uh, we zijn kampioen geworden. En we hadden acht spelers uit de jeugd. Dank u wel. Super. Uit, Fijne de, avond. Uit de jeugdopleiding van Ajax. Acht. Dus wat was er mis met de jeugdopleiding onder leiding van Jan Olderik? moest er ook uit. En financieel gezond. Uri Coronel was echt een voorzitter die deugde. Maar dit soort verhalen hoor je niet vaak? Nee. Ik heb jou niet bij Paul Wittemans zien zitten of bij nieuw Nee, Ik ben er wel uitgenomen. Dan moest ik in een discussie met Jaap de Groot... en dat trek je gewoon niet in discussie. Peter R. vond ik fantastisch discussiëren... met Jan Mulder in de Wereldrijd Door. Echt heel goed. Ik heb een keer een stuk in het Parool geschreven... de Amsterdamse krant over dit hele gedoe. Nou, Dan krijg je onmiddellijk ingezonden brieven dat je dood moet. Want je mag niet aan Cruijff komen. Terwijl ik denk, ja, ik wil juist kruif wel bij de club hebben... Maar Cruyff is een icoon. Maar Danny Blind is ook een icoon. En Van Basten is ook een icoon. En Van Gaal is ook een icoon. Zet die me, gaan nou bij elkaar zitten. Waarom zit, gaan ze niet bij elkaar jij zitten? Jij zit in een vak, hè? Met, ja. met, met Mensen van, zit, van de vereniging? of van de vereniging. Jij zit in een vak. Ah. Daar zit in, jij zit daarin. Peter R. zit daarin. Nee, nee, die zit aan de overkant. Oh, nee. die zit aan de overkant. Maar goed, die heeft ook zijn invloed. Uh, volgens mij zit Freek de Jonge daar ook. Freek die, zit er. Piet die, Keizer, is mijn achterbuurman. En die zijn eigenlijk allemaal zeg maar, in het kamp van Louis van Gaal dan. Om het even voor de. Ja, ja of allemaal waarom in, krijgen jullie het schip ja. niet gedraaid? Want jullie hebben, in, jullie hebben toch impact? Jullie de, hebben toch invloed? De invloed van de Telegraaf is ongelooflijk groot. En dan hebben we ook nog Johan Derksen. Door mij zeer bewonderd. Maar om de een of andere reden is hij bijna kritiekloos naar Cruijff. Dat heeft ook invloed. Je komt er bijna niet tegenin. En nogmaals, ik vind Cruijff, ik geloof wel in zijn visie. Maar waarom moeten er allemaal mensen uit? Laat hij die visie delen. Ik, de tijd dat Uri nog voorzitter was, heeft hij Cruijff al eens gebeld. Heeft hij gezegd, joh, zullen wij eens praten? Zal ik eens langskomen in Barcelona? Nee, dat was niet nodig. Laat hij nou zijn visie geven zonder dat iedereen eruit gedonderd moet worden. Denk je nou echt dat hij ten haven een foute man is? Ja, vind je op, dat, hè? Nou ja, ik vind het zo jammer dat de club het, kapot gaat. Het gaat je aan je hart. Het gaat me aan het hart. Het is geen fluwele revolutie. Het is hart tegen hart. Ken je molenaar die een bedenkelijke rol speelt... Als we mensen nou eens eerst in elkaar in een waardelaten... Nou, Kea Molenaar, die vind ik gluiperig bijna ooit gesolliciteerd... bij als directeur en nu bij Ajax een beetje je Hou nou eens op. Ze moeten ze ophouden. Wie ze spreekt de waarheid praten. over Ajax? Daar kom je niet uit. Maar ik, ik, ik, ik wou dat... dat, dat ja, het is bijna onmogelijk. Hennie Henrichs kreeg de opdracht... probeer Kruijf en Van Gaal aan tafel te krijgen. Van Gaal was bereid. En Kruijf zegt domweg... Nee, en dat snap ik niet, denk ik. Jongens, stap nou eens even over je drempel heen. Stap nou eens even over je eigen schaduw heen. En ga nou eens wel om de tafel. En kijk eens wat er dan mogelijk is. Waarom wordt er zo botweg gezegd tegen Van Gaal? Natuurlijk, Van Gaal is ook een eigenwijze klootzak. Maar wel een goede eigenwijze klootzak. Kruiven ze ook een goede eigenwijze klootzak. Laten die goede eigenwijze klootzakken nou eens in deze kamer hier gaan zitten. In één bed gaan liggen. Wij erbij een, met met je vrouwtjes, gezellig. Om een beetje te leiden, Ja, precies. Een biertje erbij. Tot avond. Ja. Topavond. Komt het ooit goed met Ajax? Ik, ik mag het bidden, maar zoals het nu gaat, dat er rechtszaken tegen elkaar gevoerd worden. Ja, en dan, dan, dan kijk je naar het, naar het voetbal. En ik hoef het, het nou? vorig seizoen echt niet veel doelpunten tegen en nu dezelfde verdediging. En het gaat mis. Ik, nou ja, check. Het, uh, je, je hebt je punt gemaakt. Ik ben blij dan? dat je zo een keer uh, ja, iemand zo... hebt Ja, ik merk het. Maar blijf een de club houden. Laat de club niet in de steek. Dus ik zit bij elke ledenvergadering zit ik er weer. Nooit in de steek laten. Nee, dat doen we niet. Je ah, bent ja. niet die kapitein op dat cruise <laughs> Jezus, goed verhaal. Hè? Ja, is een goed Wat verhaal. Wat een idioot, hij is gestruikeld. Oh, ja. um, dan ja, dan uh, een ander nieuwsdingetje van afgelopen week, natuurlijk, even kort. Uh, uh, Ciao, Meisje, Laura. Nee, <laughs> ik, de Voice of Holland. Hmm. De finale is geweest. Ik ja. wou even weten, heb jij John de Mol even gsms' met het succes en de kijkcijfers? Ik heb John uh, gisteren gsm'st uh, om hem te feliciteren met... Uh, Want je bent in, in dienst omroepman van John, hè? Ja, ja. Oh ja, natuurlijk. Uiteraard. Ik, ik ook. ben in dienst van tappen. Ja. Uh, omroepman van het jaar heb ik hem uh, even mee uh, gefeliciteerd. Nou, niet met de uitslag. Van, uh, waarom zei hij de, de uitslag van Nee, ik bedoel, bij de uitslag voor hem is natuurlijk de kijkcijfers... en het ja, gigantische succes ja, dat, dat, en de impact dat, die het heeft... Uh, op. De ja, dat, maar het loopt altijd. Nee, nee, daar heb ik hem niet, uh, verder niet mee gecomplimenteerd. Ik heb het ook... Uh, in, in fragmentjes heb ik er even langs gezet. Ik, ik, ik, ik had nooit wat met Idols. Het is een programma waar ik niet zo heel veel mee heb. Heb je veel contact met John? We, we hadden veel contact. Uh, maar hij heeft het nu heel druk. Hij, hij, was, hij zat heel erg op uh, wat in Nederland en echt waar. Maar hij kreeg het drukker, dus hij deelt wat meer de verantwoordelijkheden uit. Maar uh, we zijn nu met z'n tweeën in gesprek over uh, wat we met cabaretiers zouden kunnen... Bij Talpa, hij heeft nu ook een programma met Caspar Verkoot. Hè. Uh, wat als? Uh, een Belgische formule. Ja. En hij wil daar toch wat meer in doen. Dus toevallig ben ik nu met hem in gesprek met. Ja. Laat ik weer eens rondkijken naar een jonge generatie cabaretiers. Uh, wat is er en wat kunnen we ermee? Ik heb voor jou een plaat uitgekozen. Want okay. dat sluit er misschien wel een beetje bij aan. Uh, ik ja. hoop dat je het mooi vindt. Ik heb ook de tekst voor jou ja, uitgeprint. je uitgeprint. Ja, heb precies. de tekst uitgeprint. Ja, nee, ja. Ik dacht, <laughs> misschien is dat ook eigenlijk nooit. Is het bij. Hey, nee, nee, maar ik, dacht, ik weet het ook niet. Ik dacht, dus, ik heb nu toch Jack Spijker. En hij vroeger altijd teksten nodig. Dus worden. ik dacht, ja... Als je Mart Smeets was geweest, had ik het niet gedaan. Want die zou echt helemaal niet van de autocue lezen houden. Maar voor jou dacht ik... Nou, het is een nummer van Raccoon. Uh, oké. Okay. that ground, cause all my footsteps turn me down, one by one, can you give me free advice, I don't know if I can, but I'll try to listen, and I can blast friendship to hell, or I can try to make things better. It's my turn so they can't laugh. far away, it's always better than today. Yeah. And every time I'm having fun, there's something I'm Ja, dit is nummer 11 about me van uh, Raccoon. Ook een ja. Serie band trouwens. Uh, maar waarom heb ik dit voor jou uitgekozen, Jack Spikerman? Nou, een belangrijke tekst in is van uh, ze kunnen doen wat ze willen. Maar uh, ze krijgen me niet kapot. They, uh, they won't kill me. Ze, ze maken me niet stuk. Uh, ze mogen lachen om me. Ze mogen grap over me maken. Ze mogen zeggen wat ze willen. Maar kapot krijgen ze me niet. Hebben ze wel geprobeerd? Dat hebben ze bij mij inderdaad ook uh, geprobeerd... toen ik de overstap te maken van vader naar talpa. De Telegraaf bijvoorbeeld. Een uh, voorpagina, een grote foto met een rood kruis erdoor. Uh, Wilma Nanninga. Uh, die schreef een stuk. naar, nou, dat was zo verschrikkelijk. Dat... Nou, ik moest min of meer dood van de pers, de HP de tijd. Uh, zeven pagina's vol over dat ik eigenlijk nooit iets had gekund in mijn leven. Maar goed, dat is daarna uh, besproken in, in kranten, dat wil, ik dat, niet be klaar. dat wil ik niet bespreken. Maar wat ik wel interessant vind, en dat volgens mij is niet zo vaak aan het licht gekomen, is dat op een gegeven moment... Uh, met uh, Spijkers met Koppen en ook met Kopspijkers... was jij ook wel het geweten van Nederland. En niet alleen ja. jij, maar ook het cabaret wat je deed. Weet je? Dat, dat, dat wat in Kopspijkers zat, maar ook ja. de columns bij Spijkers met Koppen. Uh, de liedjes ja. die we je maakte als One Day Fly. Weet je? Het was, jullie, jullie hadden een mening, jullie hadden satire. Ja. Het was ongelooflijk scherp. En uh, er keken 3,5 miljoen mensen ja. naar. Het betekende wat, je had het, je had het ja. gezien moeten hebben. Ja. Dat ben je kwijtgeraakt. Nee, want ik ging hetzelfde doen bij, uh, bij Talpa. Nee, dat begrijp ik. Maar Dit nu... Dat was de bedoeling. Ja, Talpa is mislukt. Nee, maar ik kan me zo... Ik, ik, kan me, ik, ik heb ja, veel interviews van je gelezen nou, ja, en beluisterd. Ik snap wat, wat je bedoelt. Maar je voelt jezelf niet het geweten van Nederland... op het moment dat je dat doet. Of het nou op een podium stond of tv-dingen doet. Je deed de dingen die die, die die week speelden. We maakten een satirisch programma... En die week speelde, daar maakte je grappen over. Deed het deed dat toe. Ja. Ja. En als... Uh, uh, kijk, ik word nog steeds gevraagd door verschillende omroepen. Er is behoefte aan een kopspreker. Zou je uh, weer een kopspreker willen maken? Je moet nooit een kopie maken. Dat is het domst dat ik kan doen. En ten tweede, alle dingen die we in het programma deden... zie ik terug in heel veel programma's. Typetjes worden in heel veel programma's gedaan. De fragmenten van de tv zie ik bij Matthijs. Vanaf februari ja, die... gaat Mathijs cabaret, uh, cabaret doen. doen. En Margreet Dolman, die ook bij mij altijd zat, zit nu ook bij Matthijs. Dus Matthijs is al een soort kopzwijgers aan het maken. Dus ik wil alleen zoiets doen als ik een totaal nieuwe inval heb. En die heb ik nog niet gehad. Nee, maar, maar, maar mis je dat? Dat je eigenlijk tien jaar lang toch uh, de agenda neerwist te zetten van Nederland... en de mening kon duiden? Nee, ik, ik... Het is dezelfde vraag toen, ik, uh, uh, toen je vroeg... mis je radio? Uh, of, of mis je een tour in theater? Dat ja. vroeg je aan me. De, zo werkt het niet in je hoofd. Je ziet niet dingen te missen. Ik, ik ben bezig met wat ik nu doe. En ik denk... Die tijd was geweldig dat ik in theater toerde. Die tijd was geweldig dat ik met cabaretiers... kopspijkers maakte en spijkers met koppen. Maar nu maak ik dit. En nu geniet ik hiervan. En misschien heb ik morgen de inval voor een programma met cabaretiers... en denk, ja, dat is een mooie vorm. Dan gaan we dat weer doen. Maar mijn leven heeft nooit bestaan uit mis je dat of mis je dit. Nee, ik maar... heb ook voor de klas staan, fluitend, met plezier... Daarom is deze oude, dit oude hotel ja, ook een school, school geweest... en dachten wij van nou, moet spijkermannen hebben. Elf jaar lang, heb ik voor de klas staan, fluitend ging naar school. Had ja, je maar ook je een hebt... vragen, mis je dat? Nee, maar wat dat, dat betreft... Niemand. Nee, maar wat dat betreft, je bent natuurlijk toch wel een onderwijzer. En zeker hmm. in die tijden van kopspijkers en uh, uh, spijkers met koppen... Jij leest ons... Je je, ons, je, je je leerde laat, ons. Laat je, ja, absoluut. Je leerde ons uh, dus zo heb ik het kijken zelf niet en kijken. Maar ik, ik snap wat je bedoelt. En maar, nu, nu, natuurlijk, heb je, je hebt ongelooflijk veel Nederland, succes. In Wat voor Nederland uh, zit nog altijd wel. Kan ik altijd nog wel een beetje kwijt uh, wat ik kwijt wil. Op een andere manier. Ben ik met je eens. En als, nogmaals, als ik morgen de inval heb. Van oh, zo zouden we het weer eens. Want. Soms jeuken mijn handen ook. Nou, ik hoor jou net over Ajax. En ja. dan denk ik, god... Pff, en, nou, je bent al drie keer over ja. Laura het snelmaatje begonnen. En nu begin ja, ik zelf het over... Het voor grappen. Ja, nee, maar het is maar niet alleen grappen. Al maar je allemaal gemaakt. Je, nee, maar je wil er ook... Je, je wil iets kwijt. Ja, je wil soms iets kwijt. Nou, dat doet zich misschien alweer weer iets voor. Ik zou zo weer een radioprogramma willen doen. Mits dat één keer per week. Zoals dit. Dit, dit, dit vind ik leuke radio. Maar... Bijna alle programma's zijn horizontaal geprogrammeerd. Dat wil zeggen, elke dag op hetzelfde uur hetzelfde programma. Nou, dat is niet mijn ambitie. Maar als er morgen zich iets voordoet, zeggen... goh, zou jij één keer in de week op zaterdagmiddag, zondagavond, uh, dinsdagochtend... programma willen doen op radio? Ja, hartstikke leuk. Maar goed, dan... Ik snap dat je zegt van ja, ik mis het niet. Want er zijn overal tijden voor. Nee, ja, of het nou ja. toeren was of uh, voor de klas staan of kopspijkers. Ja. Maar... Uh, in die tijden moet je wel met kopspijkers, met zoveel kijkers en zoveel impact op de samenleving. toch wel op een, een wolk hebben gezeten. Ja, maar. ho, ho, ho, ho. Impact op de samenleving. Wij veranderden de samenleving niet, hoor. Er is geen cabaretier die de samenleving ooit veranderd heeft. Echt niet. En in de tijd dat wij met ons toch wel enigszins linkse cabaret. was Pim Fortuyn, behoorlijk rechts, gewoon in opkomst. Dus het was niet zo dat Nederland dacht. Oh, op mijn kopfwijker, dat niet kan? Eens, maar goed. Je, je, je kon de spiegel volhouden. Dat deed jullie. Je kan de spiegel volhouden. Maar je kan niet de wereld volhouden. Nee, oké, okay, maar de die impact bedoel ik dan. De spiegel. En, en die zou een je ook niet moeten ja. hebben, stel je voor. Zeg. Nee, maar goed, maar uh, dat de spiegel volhouden, is dat o. niet. Dat deden jullie, dat deden jullie oh, voor ja, een ja, groot dat, publiek. Ja. En ook voor de mensen die van Pim Fortuyn hielden. Ja, maar daarmee verander je de wereld niet. En daarmee verander je niet de. De, uh, uh, dat men anders ging denken, je maakte grappen. Het leende zich voor grappen. En ik heb nooit mijn eigen mening onder stoel of bank gestoken. En dat zal ik ook nooit doen. Hey. Ik heb het net over gehad. Zal ik... En ik, ik zal dat blijven doen. En als er zich morgen een, een, een formule in mijn hoofd te komt... en ik denk, oh, dat zou leuk zijn om weer eens... op die manier satire op tv te brengen. Dat zou maar, ik meteen gaan doen. Maar, maar, maar wat, wat ik wil missen zeggen... Missen is... is nee, jij, maar, je bent nou ja. steeds op missen, maar... Nou ja, missen dan ja. niet. Maar je was wel ook uh, publiekslieveling. Ja, dat is een heftige periode geweest dat je dat niet meer was. Uh, dat, dat heb ik aan mezelf te danken, omdat ik die overstap maakte. Maar je, je kunt ook leven zonder publiekslieveling te zijn, hoor. Daar ga je niet dood aan. Je kan dat, maar kan jij dat? Ja. En je wilt toch graag geliefd zijn? Nou, je wilt niet gehaat zijn. Dat, dat is vervelend. Maar uh, door... kijk. Door, maar het is niet zo dat je dingen op een rij aan het zetten bent in je leven. Het dingen gaan zoals ze gaan. Ik, je, je weet waarschijnlijk mijn levensmoto, vandaag is het feest. Het staat op mijn slaapkamermuur. Vandaag is het feest. Ik ga er elke dag weer van. Nou, vandaag is het feest. Nou, dan gaan we wel weer zien. Dan, dan ga ik niet terugzitten. Piekeren als maar. Jeetje, toen hadden we 3 miljoen kijkers. Die kon ik ook niet zien. Ik zag ook al met die 200 mensen. Nee, maar aan. misschien kon er ook niet staan. Ik wist wel dat op straat het op je schouder klopte en dat je oh, zo populair was. Dat is allemaal leuk. Je wil niet gehaat zijn. Natuurlijk wil je niet gehaat zijn. Maar ja, uh, je, je, je neemt besluiten in je leven... die pakken op een bepaalde manier uit. En daar kom je ook weer overheen. En uh, nu maak ik andere programma's. Nou, dat vinden ze blijkbaar weer leuk. Maar ook bij weer... jou sloeg het echt als een blad aan de boom. Nou, om. het was heftig. <laughs> ja. ja, ze keerden zich heel hard tegen mij. Wat ik ook wel snap... Als ik het achteraf bij denk ik, ja, dat, dat snap ik wel. Ik ging naar, in hun ogen, de vijand. En, en ik wil dat niet opnieuw oprakelen. Ik had redenen ja. om het te doen. En, uh, en ik kon een fantastisch contract tekenen op mijn 57. Dus ik dacht, jezus, ik ben 57. En nou kan ik dit contract eindelijk ook eens tekenen. En daar heb ik nooit sprijvers van gehad. Nog steeds niet. Want, uh, ik heb het met volle overtuiging maar Nee, gedaan. dat snap ik. Maar huh? krijg je nu genoeg erkenning? Nou, voor wat ik doe wel. Ik, ik, ik doe nu twee programma's. Uh... Maar jij moet toch zeggen nee? Waarom moet ik nee zeggen? Ik krijg toch om... Nee, maar jij wilt toch nog veel meer erkenning? Ja, maar het is zo'n verkeerde gedachte van je dat je denkt... dat hoe meer kijkers, hoe meer erkenning. Zo zit het niet in elkaar. Je maakt, je maakt iets omdat je dat leuk vindt om te maken. Ik ben ooit op Radio Steen en show begonnen... omdat ik dat leuk vond om te maken... En dat er op een gegeven moment 2 miljoen mensen naar ging zitten luisteren... dat deed, dat, dat is leuk om mee te maken, maar dat veranderde niet iets aan mij. Toen heb ik Spijkers met Koppen op zaterdag, uh, zaterdagochtend bedacht op radio... en er werd ook goed naar geluisterd. Maar dat was een programma wat vanuit mij kwam. En zoals KopSpijkers, een programma wat vanuit mij kwam. Ik had lol om het te maken. Nu heb ik lol om uh, wat voor Nederland te maken en echt waar... Als ik daar geen lol in zou hebben, stopte ik ermee. En dat is genoeg, dat jij een ja, lol hebt? Ja, dat, dat is, en dan straalt het uit naar het programma wat ik doe. En eh, ik heb ooit een programma gedaan, kunstkoppen. Dat is niet zo bekend geworden, dat was niet zo heel goed. Eh, bleek achteraf. Ik had daar veel lol in om het te maken. Dat ging over kunst op televisie, eh, was bij De Vara. Werd na een jaar van het scherm gehaald. Om, er keken niet genoeg mensen naar. Dat vond ik jammer... Ik snapte dat het van het scherm af ging, maar ik had wel heel veel lol om het te maken. Dus ik heb nooit gedacht, ja... Maar ik heb niet het idee dat lol voor jou de enige drijfveer is. Jij doet ook dingen omdat je het graag uh, voor een groot publiek doet. Nee, de, het, begint bij, het begint bij lol in het maken. Het begint absoluut bij lol in het maken. En als ze daar nog veel naar gaan luisteren of naar gaan kijken... is dat hartstikke mooi, maar het begint met vanuit jezelf... Denk, ik had, toen, toen ik ooit uh, kopspijkers voorstelde bij de VARA... werd het afgewezen. Ja. In eerste instantie. Ja, een vage formule en dat. Dan heb ik gezegd... Nou, oh, maar dan moest ik het aanpassen. Ik zei, nee, dit, dit is wat ik wil maken. Nou, dan mocht ik het dan s'avonds om half twaalf gaan doen. Dat heb ik ook gaan met de Stenen Show Werd ja. ook afgekeurd door de, door de directie van de VARA. Ja, je, het is Radio 3 en ik had niet altijd tijd te praten. jongens, dan niet. Ik, ik zou lol hebben om dit te maken... Ik, ik had ook altijd ruzies met, of ruzies, ik had discussies met, met, met uh, Radio 3-dj's. Die zei, Als de luistercijfers van hun programma minder werden, zeiden ze... ja, moeten we moeten wat andere platen gedraan. Ik zei, je gaat godverdomme de Beatles de schuld van geven... dat je luistercijfers niet goed zijn. Overigens, vandaag is Jeroen Zoer overleden. Ja. Oh, dat... Is dat jouw radiobaas geweest bij de Fara? Nou, ja. En ik heb met Jeroen uh, natuurlijk uh, bij Fara bij gewerkt. Ik schrok daar zo van de van. 55 was die. pas. ja. Hij deed de verrukkelijke feit, dus hij had een hartaanval gehad. Godsverdieningen, een zegen je gezondheid. Maar hij is jouw baas geweest? Hij is heel even mijn televisiebaas geweest. Dat, televisiebaas dat, dat was maar een, niet de Nee, niet met radio, nee, waren we collega's. Misschien nou ben ik opeens de Birniks in de rtl En welke handen. tijd was dat? Vrukkelijke 15, uh, jaren, jaren 80, hè? Ja, 85, uh, 86. Felix Meurders, uh, Jeroen Soer, Peter Holland, dat was de Vader Dinsdag. En later is Jeroen, veel later was hij televisiedirecteur... is die heel kort geweest. Nou ja, dan gaan we even terug naar die tijd, denk ik. Die radiotijd. Ik weet niet uh, of het... Uh, maar het is in ieder geval... Uh... Ja, voor mij een, een, een nostalgische trip. Maar laten we het dan ook voor Jeroen vooral draaien als je het ook ah, ja. Maar het is een stukje van jouw radio. Wat ik ken als dat wij in een, een keuken in Oost-Soeburg stonden. Vlakbij Vlissingen. Oost-Soeburg! Ja, daar ja, weet ik alles van van nou, Oost-Soeburg. Hey, daar ben je, je straks... blind van aan. Nou, dat is <laughs> nou, oh, precies. Dat weet ik zelf ook wel. En de broeders de en, en De broeders de Nooier. die hadden een discotheek. Ja, en die kwamen, die waren. We stonden ooit naar een optreden met dublin in Oost-Soeburg. Waarom? met de leukste meid van de wereld te praten. En, uh, en, uh, en een van mijn medemuzikanten komt erbij staan. Nou, die was knapper dan ik. Die kreeg al aandacht. En ik moest heel aan verder met haar vader een baardige zeel praten. Daarvoor hebben, wij altijd, hebben we het nog over Oost-Soeburg in Zeeland. Ongelooflijk. Maar wel de jongens de Nooier. Maar waar, waar trekt je op dan? Ja, vlakbij zijn als een jongerencentrum of zo. De Zwaan? Uh, ja, in namelijk... ieder geval, wij stonden daar uh, ja. uh, altijd, wij moesten afdrogen van mijn moeder. En uh, dan hadden we een uh, cassetterecorder met één een, uh, een box. En daar draaiden wij, of we draaiden Graceland, de hele LP op het ja. bandje van Paul ja. Simon. Of wij draaiden onzinnige telefoongesprekken. <laughs> en ik wil je er toch nog even <laughs> eentje laten horen, want dat is echt genieten. Er is aan de Dag, Daag spreek van voor Ik uh, heb een klein probleempje. Ik pas op de karmot van de buren. In de vakantieperiode. Maar uh, we weten er niet goed raad meer mee. Het is ja. een uh, langharige karmot. Ja, dan zou je eventueel. Uh... Wil je straks even mee met het spreken dieren kunnen gaan? Ja, ik durf hem niet vast te pakken. Wat zeg je? Ik durf hem niet meer vast te pakken, want hij heeft nou gisteren aan uh, oma zitten knagen. Ja. En uh, ja, hij kakt ook maar aan in die kamer. We hebben hem in de hij heet dan Jan-Willem Hendrik. Dus we zeggen altijd Jan-Willem Hendrik zit in de achterkamer te kakken. Ja. Maar hij ja, is anderhalve meter lang. Het is dus een kruising tussen een en een marmot, hè? Ja. Het is de kortharige marmot met de snuit aan de voorkant. Ja. En, uh, en die staat er dan bovenop, natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, dat, de, we durven hem niet meer vast te pakken. En nou wil ik wel een eind uh, eraan maken. Dus dan zei iemand al: gooi een steen voor zijn kop. Ja. Maar ik ben zo bang dat ik in de huiskamer wat beschadigd. Ja, natuurlijk. En dat ja. je een vaas omgooit, dan vind ik zo zonde. Ja, natuurlijk, dat is ook. Uh, maar kun je, kun je met een, uh, een hamer kun je gewoon erop slaan? Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk wel. Als je goed, uh, in één keer goed achter uh, bij zijn kop, dan. Uh, ja, met een rubberhaber, anders, anders doet het natuurlijk zeer. Dus, ja, ja. Dan moet je tussen de kop en de staart slaan. Ja, zo achter de nek, hè? Ja, waar, waar die staartoren zitten. ja Want het is die uh, zesvoetige karvot. Ja. En, uh, en dan moet dat, dacht ik, toch wel, uh, wel lukken. Ja. Nou, dan is, is dat misschien, uh, mocht dat niet lukken, ja. mocht het niet met één klap lukken, dat bijvoorbeeld, dat hier, want uh, het is net als een leguaan, hè. ze gaan in tweeën. Ja. En dan leven ze weer verder. Ja. En dan heb je ja. een stelletje en dan kees het maar aan. En voor je het weet heb je een kamer vol karmotten. Ja, ja. Nou ja, u kent het probleem. Ja. Uh, mocht het niet lukken, ik ga het uh, proberen. Mocht het niet lukken, dan neem ik nog even contact op. Ja. Zeg hartelijk dank. Ja, vast. Dag. Dag. Dag. Dit is toch fantastisch. <laughs> Mag ik je daar leuk. hier oneindig voor bedanken? <laughs> Dit is zo leuk Echt, maar drie doen. kassettenbandjes zijn ervan gekomen. Ja, Onzinnige, Belgische en bizarre. Of, ja. Ja, en dat was ook wel leuk. Want op een gegeven moment zei ik tegen de toenmalige directeur... En de vader, ik heb een goed idee, ik zei iemand een kassettenbandje maken... met, met uh, tien of twaalf van die gesprekken... en dan een klein boekje erbij voor nieuwe leden van Tientje. <laughs> toen zei hij: oh, maar er is geen markt voor... Dat heb ik het in eigen beheer gedaan. 250.000 exemplaren zijn ervan verkocht. Om ik heb waarschijnlijk... een gouden cassette aan de wand hangen. Echt waar? Ja. En dan heb ik een uitgeverij gebeld. En gezegd: Ik heb een ideetje. Nou, dat vond hij een leuk idee. Oh, maar je, dit moeten varen opnieuw gaan doen. Want ze hebben weer heel <lacht> veel leden nodig. Dus misschien is het Oeh. wel echt een top idee. Deze oude. Want die, ik zit te zoeken. Dit is niet op CD. Ja, het is, er zijn CD's ook echt nog. Echt waar? Ja, er zijn ook nog CD's verschillen. Maar hoe briljant is radio? Ja, radio is het leukste wat er is, omdat het. Ja. Uh, uh, uh, je, je schept een beeld. De, de, de luisteraar nu uh, zit ook een beeld te creëren van twee mannen in een hotelkamer die met elkaar zitten te lullen. Dus, nou ja, dit, dit is natuurlijk het meest onzinnige wat, uh, wat je kan bedenken. Gewoon uh, mensen bellen met volkomen onzinnige gesprekken. Wat ook heel leuk was om te doen. We lachten ons kapot, en het begon als. We zaten ons te vervelen in de studio, want ik had op dinsdag uitzending. Later vrijdag, we eerste dinsdag, maar maandagmiddag zaten we dingen te bedenken. We zaten ons te vervelen. En ik zei, jongens zo'n al een geintje, dus ik pak de telefoon en ik, en ik bel. En ik begin tegen iemand een lulverhaal. Dat deed ik vroeger als kind altijd al. En die zei, dan gaan we uitzenden. Ik zei, doe maar een lol. Dat nee, gaan we uitzenden. Nou ja. Gekomen. Ja, fantastisch. Maar je, je kan er zelf ook nog keihard om lachen, wat een ja, heel mooi ik vind. Ja, ik had deze hele tijd niet gehoord. Mijn zoontje zit nu af en toe op internet, zoekt hij dit soort dingen. En dan, uh, ja, ik heb op internet gezocht naar, naar de, de Kluunwapsen, want dat is mijn de favoriet. De ja, ja. De Tjerkopolle de oude die moest verzekerd worden. De oude pakken, die uh, hoef, hoef, ja. Je ja, ja, nee, dat is uh, mijn all-time favorite. Uh, maar ben jij nou meer een radioman of televisieman? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ja, ben je meer theater of ben je meer... Uh... Leraar? Ja, dat, nee, dat weet ik niet. Ik, ik vind radio ontzettend leuk. Uh, ik leerde al heel snel van Felix Meurders... toen ik toen net bij radio was. Van radio maak je eentje televisie met z'n tienen. Uh, dat is waar. Je kan, uh, radio is heel snel medium. Je kan gaan zitten, je kan ter plekke bedenken... Oh, nee, we doen, we doen een andere volgorde. En, en Felix Meurders is daar echt de meester in. Of uh, nee, jongens, ik heb een beter idee... Bij televisie, ja, dan heb je beeld en, en geluid en, en uh, uh, regisseurs en requisieten. En, dus dat is, dat is veel ingewikkelder. Maar aan maar de andere kant, Felix Spijkers maakten wij ook bijna live. Uh, uh, we repeteerden het en, en we namen het op. Nou, toen moest misschien nog drie minuten uit en zo werd het uitgezonden. Dus... Maar Felix Murrus is jouw grote radiovader. Ja, fe van Felix heb ik geleerd radio maken. En voor wie ben jij een radiovader geweest? Dat is moeilijk om te zeggen, hoor. weet ik niet. Er zijn wel mensen later ook nog gaan bellen. En, en... Nou, dat durf ik niet te zeggen. De, dat, dat zou iemand zelf moeten zeggen van... nou, ik heb altijd genoten van Jack Spijkerman. Dat vind ik niet. Maar je ziet toch, als je nu naar uh, 3FM luistert... dan hoor je toch ook heel veel dingen terug... waarvan je denkt, ja, dit komt ook wel uit de steek. Ja, of ook daarmee een, een, een vader ben geweest. Nee, ik, ik heb echt radio leren maken van Felix. Ik weet niet of er iemand van mij radio leren maken. Ze zullen hooguit de Steen al die onzin die we daarin deden... misschien wel eens als voorbeeld gehad hebben. Maar dat moeten zij zelf zeggen. Dus ik ben geen radiovader, maar meer een inspiratiebron. Misschien wel, dat hoop ik. Maar dat, dat moeten, kunnen ze alleen zelf zeggen. Dat, dat, dat, dat, ik kan niet zeggen, hij is een, uh, degene die... Nee, maar goed, bij televisie net zei je van... nou, ik zie dingetjes terug bij Koefnoen. De ja. Wereld Rijdt Door doet uh, ook uh, nu uh, televisiefragmenten en begint ook met cabaret. Ik dacht, misschien heb ja, je bij radio het, ook veel Ja, Maar daarmee kan ik niet zeggen dat Matthijs. Uh, dat ik de inspiratiebron voor Matthijs ben. Hooguit een onderdeeltje wat ja. ik deed. En dat, dat onzin bellen. Gordon ging op een gegeven moment ook mensen bellen... Uh, over een, een, een, een baan, weet ik het allemaal. ja, of ik daarmee zijn de inspiratiebron ben, dat, dat weet ik niet. Uh... Vind je het leuk weer om op de radio te zijn? Ja, ik, ik hou van dit soort. Dit, maar dit is maken. Hier zitten twee mensen radio te maken. Ja. En radio is heel gek. Om... Maar mis je het? Huh? Mis je het. Ja, ga je weer, mis je het. Ja, net als jij ik, de hele tijd over Laura het celmaatje begint. Ja, ik zou graag weer een... Uh, ik, zou, ik zou best weer een uh, radioprogramma willen doen. Maar jij kan toch één telefoontje plegen naar John de Mol... en is het toch geregeld? Nee, want alle programma's zijn hoogstaal geprogrammeerd. Dus dan moet je elke dag op dezelfde tijd hetzelfde programma doen. En uh, als ik een radioprogramma doe, zou ik het... Wel, nee joh, dag op dag vrijdag op 5, 5, 3, 8, en dan, dan is er ook uh, geen ja, ritueel, maar, maar vind, uh, top. vind je dat ik nog op radio 5... Ik ben 63... Ik ben op een gegeven moment bij Radio 3 FM gestopt... toen ik het affiche van uh, Pink... Uh, van, van uh, hoe heet het? Uh, ja, maar jij zegt toch zelf, ik moet er zelf lol in zien? Ja, natuurlijk. Maar dan vind ik Radio 3 niet meer waar ik, waar ik hoor. Toen maar ik waar moment... zou jij dan nog radio willen maken? Oh, Radio 2 of... Uh... Oh, terug bij de publiekje? Oh, dat is de publiekje? Ja, dat zou ik geen bezwaar hebben. Waarom zou ik daar... Nou ja, omdat je nu bij de commerciële zit... Ja, maar dus, ik, uh, Peter Heerschop uh, zat bij mij in het panel bij Wat voor Nederland... en die gaat vanaf februari bij uh, Matthijs van Nieuwkerk me, filmpjes maken. Ik geloof dat het al een beetje zo langs mijn hand... ben ik misschien een beetje een wegbereider geweest... dat er die grens een beetje geslecht is. Het is radio, dus uh, er mogen ook platen gedraaid worden. Zelfs op Radio 1. En je <lacht> hebt uh, een mooie plaat meegenomen. ja. Nou, jullie vraag was een favoriete plaat. Maar mijn, mijn uh, platencollectie is uh, een cd-collectie moet je zeggen tegenwoordig. Hè? Want, uh, uh, die is heel groot en heel uitgebreid. En ik heb niet één favoriete nummer, ik heb duizend favoriete nummers. Maar toen dacht ik, nou, moet ik er dan één meenemen? Nou, dan, dan neem ik uh, van Pink Floyd, neem ik uh, Brick in the Wall. Omdat vorig jaar was Roger Waters in Nederland, uh, van Pink Floyd. En die stond in het Gelderdom. En daar deed hij The Wall. Met een fantastische band en een geweldige gitarist. Snow Joe White deed mee. En, weet ik. en die voerde de Wall nog keer op. Maar, nou ken ik The Wall natuurlijk wel. Maar ik had mijn zoontje mee, want die was toen twaalf. Had, had ik thuis wat dingetjes laten zien van The Wall op internet. En die zei, oh, dat, vind ik, dat zou ik wel eens in het echt willen zien... Groot. En het concert was fantastisch, was overweldigend. Zeker voor iemand die, zo eh, als ik nog mee heeft gemaakt, dat, dat de muur viel in, in Berlijn... en dat daar Pink Floyd de Wol voor het eerst opvoerde. Maar dat mijn zoontje daar zo van genoot, van twaalf jaar, van die muziek van Pink Floyd... vond ik ontroerend om te zien, die zo onder de indruk was van een muzikaal eh, spektakel... En het, het was een waanzinnig concert. We gaan luisteren. Deze, deze moet je gaan zien. Ja, maar die, Pink die, Floyd. Uh, ik zit hier met Jack Spijkerman. Ja, de microfoons zijn weer open. Dus, uh, ja. Maar je was nog even aan het uitleggen waarom het zo Ja, dit, dit moet je gaan zien. Dit is nou. waanzinnig. De, die man is ondertussen ook 70. Er was voor afgelopen jaar ook een concert in Parijs. Leonard Cohen, die is 73. Maar die is uh, financieel uitgekleed he, door zijn manager. Schuine streep, vrouw. Dus die moet weer gaan optreden. Zo mooi. Zo'n mooi concert. Die man is 73. Die ging om 8 uur podium op in een sporthal met 30.000. Maar je vertelt dat. Ik snap. Tot s'avonds kwart ja. over elf. Maar ik, je vertelt het alsof dat oude mensen zijn. Maar uh, jij bent zelf toch ook al 63? Ja. Ja. <lacht> nou ja. <lacht> ja. Maar 73 vind ik dan wel heel oud. <lacht> maar je ziet er nog altijd zelf ja, uit, maar net nee, zoals het, ja. toen je 30 was. Toen ja. zag je er misschien ook al als 63 uit. Ik weet het ja, niet. Ja, misschien wel. Maar, maar ja. um, baart dat je zorgen? Je leeftijd? Nee, het is zoals het is. Ik, de enige keer dat ik moeilijk, moeite had met mijn leven was toen ik 40 dreigde te worden. Dus ik ben twee jaar achter elkaar 39 gebleven. Ik zei gewoon dat ik weer 39 werd. En toen dacht ik, wat een lullig ik, ik, ik, ik word 40. Het is maar mijn... dringt de tijd? Nou, ik realiseer me dat mijn tijd uh, korter is. Ik, ik heb een zoon van 13. En uh, dus ik wist. Ja, en iemand die op zijn 23ste vader wordt, die ziet zijn zoon... als hij geen ongeluk krijgt en als hij niet, niet misgaat... en zijn zoon niet besluit op een zeilboot de wereld rond te gaan reizen... dan, dan zie je je kind uh, heel oud worden. Dat is bij mij anders. Dus moet ik de tijd met mijn zoon optimaal gebruiken. En, uh, dus ik ga er wel heel bewust mee om. Maar het is niet zo dat ik denk, jezus, ik ben 63. En als, als televisiemaker dringt ja. dan de tijd... Ja, nou ja, ook daar uh, ben ik nogal nuchter in. Uh, ik, ik heb nog een contract nu, geloof ik, anderhalf jaar, dus tot mijn 65 En uh, als ze me daarna nou niet meer willen, nou, dan ga ik weer wat anders doen. En als ze me nog wel willen, ga ik door. En, maar ik ben niet bezig met wat doe ik dan over twee jaar. Ja, dat klinkt lullig, maar het is, je, je hebt niks aan me op die manier. Nee, ik heb niet het gevoel dat tijd dringt. Ik denk, oh. Dan, ik wil nog ooit in mijn leven een kinderboek schrijven. Dus dan heb ik daar waarschijnlijk de tijd voor. Nee, maar ik hoorde wel tussen de regels door dat je uh, toch nog zit te denken... Ja, ik heb nu nog niet het heilig idee, maar ik zou ja, toch nee, nog wel eens keer gebeurt. met ja. cabaretiers... Of ik zou toch ja. nog wel... Ja, uh, oh, ga ik dat doen? Ja. Als, maar als, als dat niet komt, dat, dat, dat, dat idee, nou, dan doe ik lekker wat ik nu doe. Maar het is niet meer dat je misschien vijf jaar de tijd hebt. Nee, misschien niet, maar uh, vandaag is het feest, was mijn motto. En niet uh, uh, over driejarigsfeest. feest. Ik, ik leef echt nu. Dat heb ik mijn leven lang gedaan. Ik leef nu. Nu, op dit moment. Ik, ik geniet hiervan op dit moment. En ik zit nu niet te denken... Uh, goh, zou ik dit over een jaar nog kunnen? Daar ben ik niet meer bezig. Nee, maar ik, je hebt wel een drive in je. Ja, die zou ik blijven houden. En je hebt wel een drive in je ja. om, om te zeggen... van ja, de, Ik wil nog even iets maken waarvan ik denk van... Ja, verdomme. Ik, ik wil nog een kinderboek schrijven. Nee, maar, en op tv? Uh, daar ga ik vanuit van, als ik de inval heb, ga ik het doen. Maar ik, ik zie wat er, uh, hoe het gaat. Dus het is niet van, ik moet nog zo'n programma. Maar dat heb ik nooit gehad. Ik, ook niet toen ik, toen ik ooit besloot van, ik wil radio maken, theater en televisie. Ik ga het proberen, als het mislukt. Nou, jammer. Dus het, het is niet van, ik moet nog dit en ik moet nog dat. dat nee. Maar ik, ik heb wel altijd plannen. Maar het is geen ramp als een plan niet doorgaat. Nee, nou gek. En uh, je, zegt, nu? je zegt van, uh, nou, uh, ik heb nog een contract van bijna twee jaar... en dan, uh, nou, dan is het contract is afgelopen als ik 65 ben. Nu klinkt 65 nog altijd als zijnde de gerechtigde. <laughs> Dat je gepensioneerd. Oud gepensioneerd. Ja, dan mag jij nog stoppen, volgens mij. In de, ja, uh, ja. Nou, ik mag nu ook stoppen. Ja. Maar, maar ja, ik, ik heb nog genoeg ideeën... en er zijn altijd mensen die teksten willen. Ik schrijf nog wel eens een liedje voor iemand. Maar kan jij stoppen? Nou, ik bedoel ik niet financieel, niet geval, maar nee. kan jij gewoon stoppen? Ja, ik zou kunnen stoppen met werken. Je nee, nee, ik, nee juist niet financieel. Maar ik bedoel, niet, dat, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, kan, kan jij als mens gewoon nee. stoppen? Nee, natuurlijk nee, niet. Je moet, je moet dingen doen. Ik heb net vandaag besloten dat ik pianoles ga nemen. En waarom? Ja, omdat ik dacht... Waarom? Oh, mijn telefoon gaat. Oh, je pianoleraar. <laughs> nee, nee uh, waarom? Ik, ik, wie, wie, wie, wie is dit in is een, een, een, een, een kennis van me die een bericht stuurt. Ja, maar ui? wie stuurt er om vijf voor één nog een uh, sms'je naar jou? Dan ga ik nu kijken. Een anemiek. Je verdient het om een leuke vrouw te vinden, denk ik. Je verdient het om een leuke, maar daar eindigt het. Nee, je, je, je verdient het om een leuke, en dan houdt en, het verhaal op. Nou, nou, het zal wel een leuke vrouw zijn. Uh, ik las een interview met Freek de <laughs> met, uh, met Jonge... Uh, en dat ging over. Dat oh, je je, komt ja. de rest, ja, nu wil ik het horen ook. Vreek ja. <laughs> ja. die jongen, die kan me wat. Uh, ik wil even kijken, ja, dat is, is te mooi. Een gezellige partner te vinden. Oh, dat was Wie? met iemand waar ik in gesprek, uh, mee in gesprek was over oh. uh, het liefdesleven. Oh, ben je alleen? Ik ben uh, nu. Nee, ik snap dat uh, ik alleen he? ben, maar voel je, je ook alleen omdat nee. Zegt, nee, maar... niet. Nee, dat is, een, dat is een kennis van me waar ik. Uh, leuke berichten mee uitwisselen. Maar zit jij tegen kennis te sms? Ja, maar ik wil ze graag een relatie. Nee, dit is iemand die je kende. Die had een nieuwe liefde. En die vroeg, hoe is het met jouw liefdesleven? En toen had sms. Het is stil aan het front, maar het komt goed. Dus dat is het. Maar ik had het over Freek. Het ging over Freek 67. Dat hij steeds weer iets wilde gaan doen. Dat houdt Dat houd je jong. Dus Freek schreef dat hij, uh, hij had pianoles gehad hij had nu gitaarles genomen. Nou, dan kon ik al gitaar spelen en toen dacht ik... dat wilde ik altijd wel, piano. Les. Waarom doe ik dat niet? Waarom zou ik niet alsnog gaan proberen piano te spelen? Mijn zoontje zit sinds kort op drumles. Wat leuk eigenlijk. Dus toen heb ik besloten... Uh, ik ga een pianolerares zoeken en ik ga proberen piano te leren spelen. Want veel mensen doen dat niet meer als ze 60 zijn of zo. Dus Ze denken dat ga ik wel eens doen. Denk ik, ja. Nu sprak ik vorige week ook Jan-Jaap. En ik had het ook gehoord op de radio. Die had jou uitgenodigd om op te treden in toen, Een ja. comedyclub hier in Amsterdam. En uh, ja, jij was daar ontzettend door gecharmeerd. Dat Jan-Jaap naar je toe was gekomen. Zo maar me. je hebt er nog niet opgetreden. Nee. <laughs> Terwijl ik dus met... Uh, uh, ja. je, je hebt gespeeld met Ruben en Tel. Mijn oude ex-lama-vrienden ja, ja. die nou uh, bij jou uh, echt waarmaken maken. En uh, ik sprak Ruben en die zei van... Ja, nah, wat er zo goed is aan, uh, aan Spijkerman is het lef dat hij heeft. Ja. Ja, ik moet, dat, ik moet dat nog gaan doen. Het is er niet van gekomen omdat ik opeens uh, Jan-Jaap kwam met... Goedendag. Holy moze, er valt gewoon iemand... Uh... Of iemand valt, of de... Nee, er ja, is iemand oh, daar, ja, daar ligt een, iemand met een scooter onderuit, zie je dat? Oh, wacht, oh, uh, dat is even lastig. Ja, Volgens maar de, moeten... daar, daar loopt al iemand naartoe. Ja? We staan hier uh, uit het raam te kijken. En uh, er uh, komen fietsers aan. Er, oh, is... er zijn drie fietsers nu bij. En, uh, ja, dat is Amsterdam. Daarheen. Oh, ze beweegt, ze draait zich om. Oh, god, dus is toch niet. Ja, ik denk, oh, er wordt al gebeld. Ja, maar ze durven niet iemand te pakken. Er is iemand met een scooter heel hard onderuit gaan. Maar meestal valt dat mee. Weet je wel, oh, met zo'n scooter. Nou ja, dat uh, is natuurlijk dat is een, een eng. domstom einde van deze mooie ja, avond... als je dit zo ziet uh, gebeuren. Maar het gekke is dat mensen... Uh, ja, ze bellen. Oh. Maar ze moeten toch die scooter optillen om iemand eronder uit te halen? Nee, maar ze ligt ernaast. Ze ligt er niet onder. Oh, ze ligt ernaast. Oh god, dat zal toch niet waar zijn? Ik zag haar net uh, met haar been bewegen, dus uh, hopelijk oh, okay, valt het nou. mee. Oh, de, de scooter is er nu afgehaald. De scooter wordt nu, te, nu op uh, de stoep uh, gereden. En er wordt een prijskaartje... Oh god, daar ligt iemand wel heel nabij. Maar ze beweegt wel. Ja. Ze durven... Ik zie je dat de mensen er niet aan durven te raken? Nee, maar dat is meestal dat, dat, uh, goed. Op... Daar komen nog meer mensen bij. Nou, dat is ook omdat men dat uh... eng vindt. Ja, ja nou, uh... Er zal zo meteen hier een ambulance verschijnen. Ja. Uh, nou, het is een beetje een, een ja einde zo hier hey, in Amsterdam. Ik dat pijn in mijn baas. Uh, zo naar, uh, naar buiten kijkt. En ik had over, uh, ja. over het lef van jou. Ja. Ik hoop dat je het hebt om binnenkort in nog op te gaan treden. Want uh, ik denk ja, dat het een bijzondere avond doen. kan worden. Ja, ga ik misschien ook wel doen. En uh, ja, je zit vol met verhalen. Dat heb ik nu al gemaakt. <laughs> ik wens jou succes morgen Dank bij AZ tegen Ajax. Twee vragen. Kijk, daar uh, spreekt uh, positief uh, Jack Spijkerman. Ik heb <laughs> in ieder geval uh, van je genoten. Ik wens jou veel is succes een, uh, op TV. Ik hoop je op de radio te horen. Je en ik neem aan dat wij nog in de bar een biertje gaan drinken. Absoluut. Jack Spijkerman, onwaarschijnlijke dank. Graag gedaan, Patrick. Bye.